Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Groenland gaat de banden met Denemarken aanhalen. Dat heeft de Groenlandse premier Nielsen gezegd op een persconferentie met zijn Deense collega Frederiksen. Aanleiding zijn uitspraken van de Amerikaanse president Trump. Die wil Groenland graag inlijven. Groenland zegt klaar te zijn voor een sterk strategisch partnerschap met de VS... maar dan wel op basis van wederzijds respect. Nielsen benadrukt dat Groenland voor niemand te koop is... Het eiland is autonoom en maakt deel uit van Denemarken. De Verenigde Staten hebben er een militaire basis. In Jemen is gisteren een Jemenitisch-Nederlandse journalist gedood. Volgens Arabische media zou het zijn gebeurd bij een droneaanval van Houthi-rebellen in Marib, ten oosten van de hoofdstad Sana'a. Het zou gaan om cameraman en fotograaf Moussab al-Hattami, die jarenlang in Nederland woonde en de Nederlandse nationaliteit af. Recent keerde de 31-jarige journalist terug naar zijn geboorteland om daar verslag te doen van de burgeroorlog. Saudi-Arabië en Iran willen bemiddelen tussen India en Pakistan. De spanning tussen de twee kernmogendheden is de afgelopen week opgelopen... na een aanslag in de regio Kashmir. 26 toeristen werden daarbij gedood. India zegt dat de terroristen steun kregen uit Pakistan. Pakistan spreekt dat tegen. Sindsdien zijn er beschietingen over en weer. Tadej Pogacar heeft voor de derde keer de wielerklassieker Luik Bastenake Luik gewonnen. De Sloveen reed 35 kilometer alleen op kop... Eerder dit jaar won hij ook al de ronde van Vlaanderen... en koersen als Strade Bianchi en de Waalse Pijl. De Belg Remco Evenepoel, die als een van de favorieten gold... voor Luik Bastenakeluik, had een mindere dag... en kon niet meedoen in de strijd om de eindzegen. In de Eredivisie heeft koploper Ajax opnieuw puntenverlies geleden. De Amsterdammers kwamen thuis tegen Sparta niet verder dan 1-1. In de extra tijd kwam Sparta op voorsprong. Vlak daarna viel de gelijkmaker. Fortuna won thuis met 1-0 van Willem II. Ereveen won thuis met 1-0 van NEC.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu jouw keuze ZFM. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. 5 mei 1945 neem ik je even mee naar terug. Want uh, dat was de datum dat Nederland officieel bevrijd is. En dat is natuurlijk fantastisch. Grote blijheid, opluchting... Maar ja, je hebt toch vier, vijf jaar in oorlogstijd geleefd. En nu, ja, dan ben je bevrijd. En wat dan? Nou, daar is een tentoonstelling aan gewijd. Een tentoonstelling in de, uh, het Noord-Hollands archief. In de Janskerk aan de Jansstraat hier in Haarlem. Vanaf 22 april kun je die bekijken. En wij gaan daar, nou ja, virtueel misschien alvast even een klein kijkje nemen. Dat doen we met, uh, met Mart van der Wiel. Mart, goedenavond. Goedenavond. Want uh, jij bent van het Noord-Hollands Archief... en uh, jullie hebben een tentoonstelling die jullie gaan openen. De 22e Bevrijd en Nu. Wat, wat, wat maakte dat jullie een tentoonstelling gingen maken hierover? Ja, uh, het is dit jaar 80 jaar uh, geleden dat Nederland bevrijd is. En uh, elke, ja, ik moet niet zeggen, heel, heel sec gezegd... elke vijf jaar uh, is, er, is het een jubileumjaar. Mm. Dat hebben wij aangegrepen om een keer aandacht te, te vestigen op ja dit stukje uh, dit stukje geschiedenis waar eigenlijk niet heel veel Waar heel erg veel aandacht voor je is. Nee, precies. Want het gaat vaak over ja, een verzetstrijder of over helden. Of over he, de, de groepen die, uh, uh, nou ja, die, die werden aangevallen zeg maar, in de oorlog. Of, uh, het gaat heel vaak over de oorlog zelf. Of de hele ja. aanloop ernaartoe. Maar dat hele stuk, ja dat moment, dat, die, die, die, die, die split second bij wijze van spreken. Dat je denkt, ja. En en nou? Ja, en, en nu. En dat is inderdaad het ding. Als we het hebben over de oorlog, dan hebben we het heel vaak gewoon over... Nou ja, dat loopt van 40 tot 45. 5 ja. mei uh, zijn we vrij. Nou ja, ik kan zeggen 8 mei. Dan, dan komen de Canadezen in Haarlem aan. Mm. Maar dan dan is het klaar. En, en, en dan houdt het op. En dan ja. lijkt het wel alsof het daarna weer alles weer, uh, ja, weer koek en eieren zijn. Ja, en, en over tot de orde van de dag. En over de, ja, precies. Maar dat herstel, want ja, je zei net al, van hoe, hoe kom je weer die, die, die vier, vijf jaar bezetting te boven? Daar liggen uh, enorme uitdagingen eigenlijk voor de samenleving. Je hebt, je hebt een land in puin, uh, wat op allerlei fronten uh, weer opnieuw opgebouwd moet worden. Je hebt mensen die uh, ja, waar ook van alles mee is. Uh, er moeten mensen gestraft worden. Er de, de, nou ja, de, de, de moet een... Om bedacht worden wat nu, hoe nu verder, dus ja. de toekomst. Um, en dat hebben we geprobeerd uh, eigenlijk uit te leggen in een paar uh, thema's en in thema's een paar casussen. Uh, om maar aan te geven, want je, je kan hier boeken over schrijven. Ja. Um, maar, maar we hebben geprobeerd om, om een breed beeld te geven van hoe die tijd eruit zag, die chaotische periode eruit zag. En hoe dat uiteindelijk na een jaar weer ja, iets gestabiliseerd was. Ja, want je zegt eigenlijk, dat, dat vooral dat eerste jaar is natuurlijk chaos. Zeg maar, iedereen die doet maar wat en die probeert iets. En dan moeten mensen gestraft en dan moeten ze worden opgebouwd. En dan moet weer, hé, alles moet bij elkaar geveegd. En je probeert toch ook wel weer een beetje zo van, ja, dan moeten we ook maar weer gewoon aan het werk of zo. Ik weet het niet, ja. Ja, ja en, en wat je daarin ook, ook ziet is dat, dat, mensen, dat uh, mensen zijn op na, ja, na natuurlijk. Je kapot. Mensen, mensen, hebben, mensen hebben net de hongerwinter achter de rug. Hier in het westen van het land hebben ze net de hongerwinter mm -hmm. achter de rug. Um, uh, maar, maar, maar we hebben eigenlijk geen tijd om stil te staan... om het een beetje een plek te geven. Nou ja, wat je ook hebt zijn natuurlijk de, de, de duizenden mensen... die terugkomen uit heel Europa... of die niet terugkomen uh, uit ja. Europa. Dat um, slaat enorme gaten. En, en die mensen komen ook gebutst en gehavend weer terug... Um, en, en ja, er is praktische nood. Dus, dus, dus ja, er is, er, er is woningnood, er is schaars. Er zijn de bon, oh, dingen zijn nog steeds op rantsoen bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat zijn heel veel dingen waar we denk ik niet bij stilstaan vandaag de dag. Nee. Als we het hebben over die periode na de oorlog. Nee, dat vond... wilden wij eigenlijk laten zien. Ja. Dat, dat, dat het dus nog doorgaat. Ja, ja, de oorlog ettert eigenlijk nog een beetje door in, in praktische en... zin des woords. Ja. Uh, wat, wat, wat kunnen we zien in uh, Bevrijd en Nu? Um, in bevrijd en Nieuws, wij hebben natuurlijk uh, tu veel objecten. Het archief is een uh, is een plek. Met, ja, ik zeg altijd we zitten op uh, kilometers aan aan, uh, aan verhalen. Wij, wij hebben heel veel documenten die echt een die allemaal als het eigen, hun eigen verhaal vertellen. Dus wij laten veel stukken zien mm -hmm. uh, uit onze collecties. We laten heel veel mooie foto's zien, maar ook uh, uh, audio en uh, beeldmateriaal. Uh, zodat je een heel goed beeld krijgt van die tijd. Mm. Uh, en in een aantal thema's uh, nemen we je eigenlijk mee als bezoeker naar die tijd. We hebben ook een tijdlijn, maar we geven ook nadrukkelijk wel um, middelen om zelf ook onderzoek te gaan, te gaan doen mm. naar deze tijd. Um, wat, wat natuurlijk de afgelopen tijd heel veel nieuws is geweest zijn bijvoorbeeld die oorlogsarchieven die, bij in, Den, die in Den Haag liggen. Mm. Uh, over de bestraffing van, uh, van tussen aanhalingstekens, foute Nederlanders. Mm -hmm. um, dat is iets wat in die tijd heel veel speelt. Maar mensen moeten weten of dat in de archieven heel veel van dit soort bronnen liggen. Dus wij willen ook heel duidelijk laten zien, van uh, bij archieven, bij het Noord-Rons-archief, mm -hmm. kan je in het verleden ook uh, bezoeken en onderzoeken. En ook uh, gratis, <lacht> We zijn gratis. <laughs> dat in tegenstelling ja, ja. tot, hoor ik je zeggen. En, nou nee, maar oh. <laughs> dat, heel veel, dat heel veel mensen misschien niet, niet, niet doorhebben dat je dat dat, dat wij daar uh, dat je dat bij ons gewoon kan doen. Dat je ja. gewoon kan binnenlopen en kan uh, kan bekijken. Maar ook na een bezoek aan het tentoonstelling, wij spreken gewoon op de studiezaal kan zitten ja. en een andere stuk echt kan zien. Ja, de, je leert daarin gewoon ook een hele bak aan aan, je, aan aan datgene wat er met je eigen familie misschien aan de hand was hier in de regio. Ja, ja, dat, dat zou dat zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ik ga je geen garantie op. Nee, nee, nee, maar, dat je het het weet je de... natuurlijk nooit. Kijk, het is, je bent ook maar afhankelijk van of het er überhaupt is. Kijk, als het er niet is, ja. dan houdt het een beetje op. Hé, maar de tentoonstelling bevrijdt en nu het de jaar na de oorlog. Die eh, loopt van 22 april helemaal tot en met 31 ja, yes. oktober. Um, ja. jij, hebt een, hè, jij, jij bent, ik bedoel, jij weet wat er, wat er, wat er gaat liggen. J, je, misschien. Um, is er iets waarvan jij zegt, van, oh, daar keek ik nou echt van op? Of daar leerde ik? Jezelf nog iets van, want je weet er natuurlijk op zich al wel wat van natuurlijk? Um, Oeh, dat is een uitstekende vraag. Um, nou, wat, ik, wat ik heel erg mooi vind altijd um, in, het, in het eerste jaar, vooral die eerste maanden na de oorlog, um, is er eindelijk weer uh, ruimte voor zowel vreugde als, als verdriet. En dat hmm. hebben we ook als een aparte casus uh, genomen. En um, de, de vreugde er zit hem in, in natuurlijk de euforie rondom de bevrijding. Mm -hmm. um, en de bevrijdingsfeesten die zijn een paar maanden later, als iedereen wat bij is gekomen, dan, dan zijn er echt grote feesten die worden gehouden. Maar er is ook ruimte voor rouw eigenlijk. Voor, voor, je ziet allemaal uh, monumenten die opkomen. Um, nou, de herbegraaf is van van Hannischacht in november van 1945. Is een is een landelijke gebeurtenis. Dus er is eindelijk mogen mensen weer um, iets voelen... ...ja, mogen we iets voelen, ja. En, en die hebben dat zo lang hebben ze dat opge, opges, opgekropt eigenlijk. Um, en dat zie je heel mooi terug in, in, in sommige afbeeldingen. En wat ik zelf ook heel mooi vind... ...ja, ik vind alles in het onderwerp... ...als je er zo lang mee bezig bent... ...dan, dan is het gewoon heel gaaf. <lacht> maar um, we, hebben, we hebben heel veel prachtige foto's... ...die zijn een aantal jaar geleden uh, verworven... ...van uh, fotograaf Flip de Lamarre. Hij is, hij, hij is volgens mij... Nou, ik denk een paar jaar geleden tijdens corona is hij overleden. Maar echt op 100-jarige leeftijd of zo. Oh. En die had prachtige foto's gemaakt van de, uh, van de bevrijding. Oh. Daar zitten echt, echt pageltjes tussen. Um, echt foto's ja. die we nog niet eerder hebben gezien, bij wijze van spreken? Bij wijze van spreken niet, nee. Maar oh, die, die, uh, die zijn ook, uh, ook bij ons op onze beeldbank te, uh, te, te bezichtigen, En natuurlijk in de tentoonstelling. Ja, ik, ik, er is heel veel... Uh, heel veel over te vertellen. Uh, nou ja, en we gaan natuurlijk niet alles vertellen... want uh, mensen moeten er ook ja. maar gewoon naartoe gaan. Uh, want nee, dat is natuurlijk... Wat, wat, yeah? wat misschien ook wel, wel interessant is in deze zin om te weten... is dat we ook heel veel uh, uh, gave randprogrammering um, hebben bedacht... En, en, en gaan uitvoeren. Allemaal lezingen, workshops. Dus ik raad iedereen ook aan... Uh, om ook gewoon onze website goed in de gaten te houden en. en ja, daar, daar uh, op af te komen eigenlijk. Als je geïnteresseerd bent in de oorlog of in de naastlip van de oorlog. Um, daar gaan we allemaal uh, mooie dingen mee doen. We komen ook meerdere keren terug in het Haarnems Dagblad. Met allerlei artikelen uit die tijd. Dus, dus, um, en ik ja. zie een, een officiële opening. Uh, morgen om half ja. vier in de Waalse Kerk. Ja, die is wel op, uh, op uitnodiging. <laughs> ja, je moet je even aanmelden. Precies, je moet je aanmelden. Maar dat kan inderdaad nog. Uh, dus uh, ja, mochten mensen zeggen ik vind dat echt heel interessant, stuur even een mailtje naar ons. Dat kan ook via de, via de website. Um, uh, en dan denk ik dat er nog wel een plekje, een plekje is. Nou, super. Uh, nou, ik, ik ben heel erg benieuwd. Uh, sowieso. En ik, uh, misschien kom ik nog even kijken ook. Um, en. Uh, en natuurlijk, uh, ja, heel veel plezier en succes met uh, deze tentoonstelling. Um, Dank je wel. Dus uh, bevrijd en nu, die split second dat we weer bevrijd waren, dat we weer door konden met ons leven in het Noord-Hollands ja. Archief. En, en als ik toch even van deze gelegenheid gebruik. Mag, nou, vooruit dan. Gelukkig, ja. gelukkig. Het uh, is 29 april en uh, 9 mei staat er bij, op het stationsplein staat er ook nog een uh, tentoonstelling, een pop-up tentoonstelling, uh, die we samen met Bevrijdingspop hebben gemaakt. En die is gewoon uh, dat is een tentoonstelling op het stationsplein. Dus als je afvraagt waar komen die borden vandaan, <laughs> die gaan over het feesten, zeg maar, hoe hebben we bevrijding gevierd door de jaren heen.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 I'm Dit is Regio radio van ZFM en Haarlem 105. Uh, Aangeschoven wethouder Bluis. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over het gemiddelijk vervoersplan. Uh, wanneer was het laatste plan?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 Uh, we, hebben met we hebben van de al wel met ondernemers gesproken. We hebben met toegankelijk zandvoort gesproken. Maar ook uh, groeperingen die, die met de, vooral met de leefbaarheid bezig zijn. Dus het leeft wel. En ik word er ook over gemaild en gebeld. En ik spreek met mensen erover. Dus het is maar, door... vooral, ja, het is, maar het is nu ook vooral belangrijk dat ook de, de inwoners... Uh, de bewoners van hun buurten en wijken meekijken. Want het, het, het, het gaat niet alleen over... Waar we het altijd over hebben, over de auto. Maar het gaat ook over uh, het fietsen. Het gaat ook over het uh, veilig zijn van je, van je dorp. Of uh, van Nieuw-Noord. Uh, als je vanuit Nieuw-Noord naar het dorp gaat, is dat veilig genoeg? Nou, dat zit ook al. Al die ingrediënten zitten in die. die nou, wat. Ja, het, uh... GVWP, een mobiliteitsvisie, hoe, hoe je het noemt. En dit, dit is een zijn de kaders die we gebruiken voor de komende 10 à 15 jaar.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 Uh, ik heb ik niet. Het, uh, volgens mij nog uh, vijf, vier, vier, vier weken. Het oh, stond okay. ook trouwens in mijn stuk uh, duidelijk. Uh, we hebben dus nog ja, wel ja. even de tijd om te reageren. Ja, oké. Okay. Dus. Um, beginnen bij één. De leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de Zandvoortse hoofdwegen verbeteren. betere doorstroming. Snelheidsverlaging naar 30 kilometer. Dat, dat, is dat niet tegenstrijdig? Want als je langzamer gaat rijden... Dan, uh, Laag je de doorstroming ook? Ja, de, de bedoeling is dat het uh, gebied ontsluitingswegen blijven. Dat, dat, dat, dat, en dat die, daar de 30-kilometer-zone op zit. Nou, die die zie ik ook op, de Engelbestraat. Uh, ja, oké, okay, maar het, het grappige is: uh, we, we hebben een heleboel straten in Zandvoort. De Hoge Weg, de Haarnemerstraat. Uh, de, de Gerkenstraat in wat mindere mate. Maar vooral die, die, die zijn al zodanig dat: ga maar kijken, als je normaal rijdt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 Maar, er, is, er is een verhoging. Hè? Ja, maar oké. Okay, dat is juist... Als dat 30 kilometer wordt... dan wordt het ook als 30 kilometer ingericht. En dan wordt er dus ook maatregelen genomen. Ja, maar dat het gaat, het dat gaat, het, gaat het, natuurlijk be, over dat, die ja, dat, Nou, Kijk, als het een GOE 30 weg wordt... zo weet dat de gebiedsontsluitingswet 30 mm -hmm. kilometer... dan dient die ook zodanig ingericht te worden... dat hij die die zagen in zich heeft. Dus die wegen ogen nu wel redelijk als 30 kilometer. Die nog niet...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 Ja, de neerzetten van fietsen, fietsenstallingen... waar zetten ze die fietsen neer? Hoe fietst men? He, daar zijn vooral, er zijn nou, ook tegenwoordig toch wel aardige fietsen. Vooral voor die, die parkeerplekken zijn uh, uh, nodig. Want met je het afgelopen woensdag kunnen zien... is het mooi weer. Er staat het hele plein vol met hier en daar uh, 20 fietsen. Hier, daar...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 toch verder uh, ja, over optimaliseren. De af, over de afsluiting van, uh, van de Haltestraat, daar uh, kan je al uren over discussiëren... want dat gaat pas om vijf uur in. Dus overdag... Uh, kunnen ze uh, er het... doorheen rijden... en het ja. niet, niet zo druk is... en dan, uh, dan, kom ik, dan kom ik op het volgende punt. Betere plekken voor laden en lossen. Want dat gebeurt daar. Um, er zijn best wel grote vrachtwagens... maar er zijn ook uh, talloze pakketbusjes... die gewoon uh, half op straat staan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 Die route van Zand van Nou, dat werkt helemaal niet. Nou, dus we even... daar, daar heb ik nog wel eentje over. Want de, de richting van AWB die zou in... Uh, Toewerkte meneer Spijkerman hier nog... zouden die allemaal vervangen worden. Ja. En dan praat ik over 15 jaar geleden. Ja, ja. Maar goed, we gaan weer naar het heden. Want uh, nog een belangrijke... Uh, waar ik het ook over wil hebben... is de OV-bereikbaarheid. Uh, OV-80, dat loopt als een speer. Uh, men maakt er ook veel gebruik van. OV-81... Uh,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 de inspraak wordt verwerkt voor de zomer. En volgens mij na de zomer, begin september, gaat het naar de gemeenteraad. En dan, dan houden we, we dat we weer een stap verder zijn. En dat we voor alle mobiliteiten, voetgangers, fietsen, auto's, een we... heel mooi plan hebben. We gaan we tegen, tegen die tijd nog een keer met u erover hebben. Dank voor uw komst, dank voor de uitleg.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 onderwerp is dat om de Veiligheidsregio Kennemaland, daar valt zandvoort onder, en heel, uh, heel een heleboel andere gemeentes, dat kan ik zo even wel aan uh, Arnoud Jansen vragen, die tegenover mij staat. En um, die hebben allemaal nieuwe websites, de Veiligheidsregio Kennemaland. En Arnoud, uh, welkom in ons programma. Waar uh, wat, wat doe jij bij de Veiligheidsregio Kennemerland? Dag, fijn om er te zijn. Ik ben onder andere projectleider voor de nieuwe website van de Veiligheidsregio Kennemerland. Uh, daarnaast ben ik onder andere ook uh, betrokken bij risicocommunicatie. Dus hoe kun je bevolking aan de voorkant informeren over mogelijke risico's en incidenten en hoe je daarop moet voorbereiden. En ik help de Veiligheidsregio ook goed samen te werken met partners in de regio, zoals onder andere gemeenten. Ja. Nu heeft de VRK heeft dus een, een nieuwe website. En, uh, en, en eigenlijk waar de VRK uit bestaat, want we. Kan jij ze even benoemen? Waarom bestaat de VK uit? Ja, de Veiligheidsregio is eigenlijk gewoon een samenwerkingsplatform. En de belangrijkste organisaties die kennen de meeste mensen wel. Dat is de brandweer. Dat is de GGD. Maar daar hoort ook Veilig Thuis, Kennenmanland hoort daarbij. En de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. En die hebben allemaal een nieuwe website? En natuurlijk de GGD, die was ik vergeten. Die hebben allemaal een nieuwe website. De Veiligheidsregio Kennemerland website is vernieuwd. De GGD-website is vernieuwd. En de website van Veilig Thuis Kennemerland is vernieuwd. Oké. Okay. Uh, was het nodig? Ja, het was absoluut nodig. Uh, die websites die bestonden zeven jaar of al langer. En dat is voor internettermen, voor websites, is dat al verouderd. En ze verdeden ook niet meer aan de eisen van toegankelijkheid. Mm. Dus dat verandert ook steeds de... de eisen van toegankelijkheid. Ja, dat gaat snel. Hè? De letters moeten goed leesbaar zijn. De kleuren moeten goed uh, verschillen van elkaar. Mm. Zodat mensen die minder goed kunnen zien, ze ook kunnen uh, lezen. Uh, de teksten worden vertaald in meerdere talen. En je kunt ze ook beluisteren. De tekst wordt omgezet in taal. Oké. Okay. Um, en er is een hele nieuwe website bijgekomen. Uh, ja, twee eigenlijk, uh, maar de belangrijkste is toch wel Kennenmaland Veilig. Kennenmaland Veilig is de plek, het platform waar mensen terecht kunnen met informatie over actuele crisis, maar ook over op handen zijn risico's. Bijvoorbeeld laatst was de brand in de garage in Raaks, uh, daar hebben we over direct gecommuniceerd via die website. Dus er is brand in de, in de raaksgarage in Haarlem. en dan zit er gelijk iemand van jullie. Uh, een heel tekstje met foto's uh, in, in te typen voor de website? Nou ja, in ieder geval teksten. Daar gaat dan een speciale persvoorlichter. gaat erheen. en die kan daar gewoon ter plekke. dan staat hij naast de garage. Je kan hij via zijn telefoon teksten invoeren. kan hij de website vullen. en dan kan hij mensen via social media informeren over wat er aan de hand is. En uh, mensen kunnen dan gelijk naar de website toe en die zien ook heel veel tips wat ze wel moeten doen en wat ze vooral ook niet moeten doen. Ja, ja. Nou, dat is geweldig, want uh, ik begreep uh, de VK wil X eigenlijk uh, van die meneer Musk uh, wil verlaten. Nou, dat is op zich niet het doel, maar we zijn vooral uh, wat we vooral belangrijk vinden is dat we uh, zelf onze informatie goed en duidelijk kunnen aanbieden. En wat we ook wel zien is dat overal om ons heen steeds meer mensen X verlaten, maar X zullen we voorlopig nog wel blijven gebruiken in ieder geval om in eerste instantie te melden dat er wat aan de hand is en mensen. Vooral geleiden naar de nieuwe website. Dus we vinden het belangrijk dat mensen Kennemerland veilig weten te vinden, want daar staat de informatie van de veiligheidsregio Kennemerland op. Ja. Kennemerlandveilig.nl uh, laat dat vooral duidelijk zijn. Dat is dus de website, ook voor uh, zeg maar ach, uh, vragen zoals als de stroom uitvalt. Nou ja, bijvoorbeeld we houden ook rekening mee met uh, uh, door de. Nou, de, de, de onzekerheden uh, rondom Nederland en in Nederland... uitval van water, stroom wat misschien uit zou kunnen vallen... extreem weer, droogte nu. Hè. Overal in Nederland zijn uh, uh, helaas uh, bosbranden in natuurgebieden. Nou, we hebben hier ook in Zandvoort ook een natuurgebied... Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En we vinden het belangrijk dat mensen ook die website weten te vinden... waarop staat wat je moet doen om brand te voorkomen. En als je branden ziet dat je één in twee belt en de brand gelijk doorgeeft. Ja. Het is allemaal heel overzichtelijk neergezet, hè? De, de, de bedreigingen, extreem weer, uh, stroomuitval enzovoort. Ja, dat is wel de bedoeling, dat mensen gewoon nu er nog niets aan de hand is op een gemak... gewoon kunnen kijken van, goh, wat komt er nou allemaal op ons af? En dat is niet bedoeld om mensen bang te maken, maar omdat we realiseren dat het wel eens een keer mis zou kunnen gaan... En dan hebben we het liever van tevoren uh, gewoon opgeschreven en uitgelegd... dat mensen zich nu al kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door een noodpakket aan te schaffen. Ja, ja die informatie staat er ook op. Absoluut, ja. En nu, uh, ja, ik, ik noemde het al, de, de stroomuitval. Maar goed, als de stroom is uitgevallen, kunnen we niet meer bij de website. Hoe, hoe doen we het dan? Ja, dan wordt het wat improviseren, maar we hopen dat toch zoveel mogelijk mensen ook het noodpakket aanschaffen, ook onze websites bekijken, net als die van andere veiligheidsregio in de omgeving. Daar staat ook onder andere in dat je dus radio, transistorradios kunt aanschaffen met batterijen en dat je op die manier gewoon via de radiogolven en haar nieuws nog kunt bereiken, want dat is onze of onze rampenzender. Ja. En haar nieuws, onze collega's in, zitten tegenwoordig geloof ik in Hilversum. Um. Hoe gaat dat, denk ik, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? Ik las ergens dat de websites van de VK die worden behoorlijk bezocht. Ja, we hebben gemeten dat alle websites bij elkaar zo'n 10.000 bezoekers hebben per maand. Ja. Dat is fors. Ja, dus ze worden steeds belangrijker. Mensen gaan vooral in hun eigen tijd informatie opzoeken en willen ook snel geholpen worden... En uh, we hopen dat die websites daarbij helpen. Ook veilig thuis hebben we het nog niet echt over gehad. Uh, dat is de organisatie die gaat over uh, geweld achter de voordeur uh, en, en mishandeling um, ja, waar kinderen wellicht bij betrokken zijn. Je kunt heel snel via de website hulp zoeken, hulp krijgen. En ook heel snel weer wegklikken, zodat ook je historie snel weer weg is. Ik kan me voorstellen dat het helaas voor sommige situaties dat, dat ook nodig is. En onze, een van de grootste websites is wel die van de GGD. GGD is een grote organisatie onder andere voor infectieziektebestrijding. We kennen het van de corona, maar ook de consultatiebureaus, uh, um, uh, SOA's. Mensen die heel snel informatie willen vinden en nodig hebben kunnen. Nu via een slimme zoekstructuur en een van A tot Z uh, alfabetregister en duidelijke knoppen. Hopelijk de informatie vinden die ze nodig hebben. En een afspraak maken bijvoorbeeld. Het klinkt alsof jullie er wel heel veel werk aan hebben gehad. Hebben jullie het helemaal in eigen beheer gebouwd, al die websites? Ja, we hebben, dat, uh, we hebben het met uh, collega's we op een rij gezet. Wat vinden we belangrijk? Wat weten we? Waar zitten onze, onze, onze doelgroep? Waar Zitten die vooral op te wachten? We hebben zelf natuurlijk ook veel eisen. En samen met een speciale webbouwer hebben we de website zo in elkaar gezet. Zoals ze er nu uitzien. En uh, ja, elke dag gaan we het verder nog verbeteren. Het kan best zijn dat mensen nog dingen tegenkomen die niet kloppen. Of dat een link niet werkt of dat ze informatie missen. Laat ze het ons gewoon doorgeven. Dan uh, gaan we kijken of we het daar een plek kunnen geven je oh, nou, dankjewel voor je informatie. Hartstikke goed, dankjewel. Regio Radio, een samenwerking van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Artsen en onderzoekers van het Spanen Gasthuis hebben een brandbrief naar minister Matlenen gestuurd om toch een helm verplicht te stellen voor minderjarigen op fatbikes en e-bikes. Eén van hen is Andrieke Knotnerus, kinderarts bij het Spanengasthuis. Gasthuis. Andrieke, goedemiddag. Goedemiddag. Um, om gelijk gewoon even een goed beeld te krijgen, want het is bij dit soort dingen altijd heel handig. Hoeveel jongeren, maar ook volwassenen, heeft het Spaanse gasthuis behandeld door ongevallen met, zoals gezegd, fatbikes en e-bikes in de afgelopen jaren? Poeh, dat is meteen best een moeilijke vraag. Wel, hè? Uh, wat ik weet is dat wij, ja, wat ik weet is dat we hebben een bouwperiode goed bekeken en dat is van januari 2022 tot zeg maar oktober 2024. En toen hebben we vooral gekeken naar de jongeren onder de 25. Ja. En dat waren er bijna 860. Maar dat zijn er echt heel er veel. Fatbike, vet, e-bike ja. en uh, dus de, de scooters. Ja, en, en dat is er echt heel veel. Althans, voor mij klinkt dat als heel veel. Ja, Dit vinden wij ook veel. Ja, hoor, ja. Ik en, en over wat voor ongelukken hebben we het dan? Wat voor factures zie je dan? Nou, je, ziet, je ziet heel veel verschillende letters. Uh, wat vooral opvallend was, is dat uh, we kijken naar de Ernst van lektels En dan is altijd een belangrijke. Uh, en wat we daarbij zagen, is dat uh, de kans op een hoofdlektel bij een e-bike of een uh, softbike uh, 40% is. Als je dat uh, wegzet tegen de scooters van 19%. Ja, ja, want, want het, het dragen van een helm, hè. Ik, heb, ik heb vrij lang in Engeland gewoond en daar moesten zelfs alle fietsers, draagt iedereen een helm. Ik moest daar even aan wennen uh, dat dat zo gebeurt. Um, aan de andere kant denk ik ook, en, en verbeter me alsjeblieft, hè. als je valt ja? en je gaat met een tempo, wat voor verschil maakt zo'n helm? Hele ignorant vraag, zou kunnen. Nee, nou ik denk dat het een heel, Ik denk dat ik, wij denken dat het grote verschil door dat grote uh, percentage, hè, dat grote percentageverschil tussen die twee groepen die ik net noemde, ja. uh, echt ook komt door dat helm gebruikt. Uh, geen van de fatbikers, e-bikers, die uh, uh, zeg maar uh, bij ons in het ziekenhuis was vroeg een helm. Waarbij bijna 70% van de scooterrijders wel een helm droeg. Dus wij denken dat dat voor het percentage net wel enorm ook uh, net een enorme uh, verschil maakt. Ja, want zelfs als je een klap krijgt, wordt de grootste klap, de grootste kracht, wordt opgevangen door die helm. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar als dit zo ja, duidelijk, duidelijk is, hè, ja. met de cijfers die je ja. zegt, dan zou het toch voor de landelijke politiek een no-brainer moeten zijn. Het feit dat de minister heeft besloten om het niet te doen, omdat vetbikmakers nou ja, dan vast wel een maas in de wet vinden, dat lijkt me dan een hele lastige voor jou om te verteren. Nou, ik denk ook dat we, wat wij denken is dat als we het breder zien... dat we de setbikers en de e bikers echt bij elkaar nemen... dat je het gewoon hebt over de elektriciteit... Eh, dat het dan al veel makkelijker is. Eh, de discussie over hoe breed moeten mijn banden zijn... om een, eh, wel of niet een setbike genoemd te worden... ik denk dat, we daar, dat daar makkelijk hè, de maat in de weg gevonden kunnen worden... Terwijl als je kijkt naar uh, uh, als je de fatbikers en de e-bikers gewoon samen neemt. En ja. die, dat die groep gewoon eigenlijk meer beschermd moet worden. Maar dat wilde hij dus niet doen. Dat is een makkelijker verhaal. Ja, maar nee, dat.. Maar hij, het ging, volgens mij ging dat vooral ook om de fatbikers. En ik ja. denk dat je dat we heel goed met elkaar moeten kijken naar de e-bikers. Ja. Uh, en daar zijn de fatbikers een onderdeel van. Ja, ja. Want toen hebben ze onderscheid gemaakt, ja maar we willen de e-bikers niet en de fatbikers niet. En jullie zeggen iedereen op één hoop, zowel een fatbike als een ja. e-bike, iedereen een helm. Ja. En dan ligt nu de focus heel erg op minderjarigen. Maar ja. ik weet dat ouderen op de elektrische fiets ook uh, vaak een smakker maken. Zeker. Ik denk, heel eerlijk gezegd, denk ik dat het uh, uh, veel breder is. Dat het eigenlijk goed is voor, voor iedereen. Uh, uh, omdat we gewoon weten dat je gewoon veel kwetsbaarder bent. Uh, als je harder rijdt. Uh, wat wij gezien hebben in dit uh, onderzoek, is dat zeg maar, hoe harder je rijdt. Uh, als je dus onder de 20 kijkt naar bijvoorbeeld boven de 25 km per uur dat dan al je kans op een hoogletsel drie keer zo hoog is als je boven de 30 gaat, dat je het zelfs over vijf keer zo hè, groot kans op hersenletsel of op over En dat kan hersenetsel tot gevolg hebben uh, uh, betekenen. Um, dus dat gaat voor dat dat ja weet je, daar, daar hoef je geen uh, uh, rocket science uh, uh, voor te doen. Als je echt niet ingewikkeld naar te kijken. Het is gewoon heel duidelijk dat hoe harder je gaat, hoe hoger de kans op, op uh, hoofdletsel is. Ben je dan verbaasd dat het nog steeds niet is gebeurd? Dat die helmplicht er nog steeds niet is? Nou, als je het vergelijkt met landen om je heen, eh, zijn we wel een beetje koppig, denk ik. <laughs> en misschien, ik eh, als, je nu de, als je nu de laatste dagen het nieuws kijkt, dan staat er ook in het nieuws: Nederlanders willen geen helm. Dus ik denk dat, dat er. Er is natuurlijk ook een soort cultuur hier dat we niet een helm willen. Uh, maar uh, kijk, daar skiën en gaat, is dat veranderd. Eh, dat deden we jaren ja. geleden ook niet. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat ook een kwestie is van tijd. Ja, want we hebben nu ook die hele vuurwerkdiscussie. Daar willen we vanaf, nou dan, iedereen is al in de stijgers. Wij Nederlanders zijn ook, uh, we kunnen alleen aan de politiek wijzen, maar staan wij daar, zijn wij daar al klaar voor? Aan de andere kant, als je het verplicht stelt, zal het even duren, maar dan moeten we wel, net als met roken destijds. Ik denk het ook. Ik denk dat daar, uh, uiteindelijk volgen we wel. Ja. Maar dan hangt het allemaal, alles valt of staat uiteindelijk bij. Matlene, nou hebben jullie dus met een grote groep artsen en onderzoekers vanuit het Spaanigasthuis een een brandbrief gestuurd. Wat stond daarin? Ja. Nou daar stond eigenlijk, uh, het, het, het, de belangrijkste boodschap, was eigenlijk waar we het net ook al over gehad hebben, dat er gewoon meer hersenletsel is. Uh, met, uh, als je als je rijdt op gelekt, uh, het, met een e-bike of een zo vetbike, uh, zonder helm. Dat is denk ik het belangrijkste. En dat daar dus geen vers verschil is tussen e-bikes en fatbikes. En dat we dus daar en daarnaar moeten kijken. Ja. Maar dat en, en dat hoe harder je rijdt, uh, hoe groter de kant is op dat letsel. Dus dat ook zeg maar, het, uh, het handhaven qua snelheden uh, ook een belangrijk is. En heb je het dan ook nog uh, iets genoemd over een minimumleeftijd wat betreft de fatbikes? Nou, als wij naar de leeftijdverschillen kijken, en we hebben dus onder de 25, dus we hebben niet, uh, je had het net over de ouderen, daar hebben we niet We hebben nu de groep onder de 25. Ja bekeken En dan zie je eigenlijk geen verschil van onder de 18 of tot ja. top 25. Veel belangrijker is heel hard je rijdt. Uh, ja. Wij hebben nu specifiek gekozen. Wij, wij maken ons druk onder minderjarigen. Uh, uh, en dat is vooral ook omdat we die uh, uh, zelf willen beschermen. Die kunnen er uh, zelf nog weinig over zeggen, zeg maar. Dus dat vanuit, uh, vanuit onze achtergrond ook. En daarnaast zijn, is je brein nog een heel groot deel in ontwikkeling. Uh, dus je kunt je wel voorstellen dat hersenletsel wel meer gevolgen heeft op de jonge leeftijd. Dan uh, als je brein uitgegroeid is. Ja, en natuurlijk uiteindelijk een scooter mag je niet op tot je, wat is het, 16, 17 bent. Ja. Maar een, een ja. fatbike gaat inmiddels uh, bijna net zo snel. Precies, nou ja, hij gaat minstens min zo snel denk ik. Ja. ja, en als je hem even opvoert ja, gaat hij, hij nog opvoeren. wat sneller. Precies, ja. ja. ja. ja. En, ja en de snorfietsen moeten we ook een heel geworden ja, ja, ja. Dus daarom is het, we zijn, we zijn er al mee bezig. Dus dan zou je zeggen, maak dan voort en uh, gooi alles op één hoop. Uh, nou is deze brief vanuit het Spaanse Gasthuis naar de minister geschreven. Uh, heb je, maakt het niet meer kans als uh, alle ziekenhuizen de krachten bundelen? Zeker, zeker. Dat, dat, dat is denk ik altijd. Eh, eh, als mensen krachten bundelen, dat het meer eh, impact heeft. Uh, wij hebben er in ieder geval gekozen omdat er zo'n groot groep... Uh, uh, bekeken hebben uh, en daarnaast ook eigenlijk echt wel een ander geluid hadden dan uh, eh, tot heden, het uh, was met name over de vetbikes gericht um, uh, en ook dat het van het hersenletter wat hier echt duidelijk meer naar voren kwam dan in, uh, in andere dingen, dat we uh, gemeente hebben dit ook rechtstreeks naar de politiek te moeten communiceren Ja, maar er is een grote kans dat je hè, want ik kan me voorstellen dat jullie onderling ook best wel contact hebben, dat andere ziekenhuizen misschien dit voorbeeld volgen? Dat hoop je natuurlijk altijd. Ja. Je bent helemaal met je eens. Hoe meer krachten we bundelen, uh, hoe sterker we staan. Ja, ja. Nou, nou nou weet je het maar nooit met de Haagse politiek op het moment. Maar het, <laughs> ja. maar het geeft in ieder geval iets meer vertrouwen als nog meer mensen hier even hun vinger over opsteken. Andrieke Knotner is kinderarts bij het Spaanegasthuis. Heel erg bedankt voor je tijd en je toelichting.